De directie en het bestuur van AZ zegt er vanochtend het vertrouwen in Koeman op. Volgens directeur voetbalzaken Brands presteert AZ te wisselvallig. Gisteravond verloor AZ thuis van Vitesse. Dat was de zevende nederlaag in de eredivisie van dit seizoen. De hulptrainers Haar en Arvelatse nemen voorlopig de taken van Koeman over. AZ wil zo snel mogelijk een opvolger van Koeman aanstellen. Maandag is in Rusland een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de Brand in Perm. Vannacht vielen bij de brand in de nachtclub 109 doden. Ongeveer 100 mensen raakten gewond. De brand brak uit toen in de nachtclub vuurwerk werd afgestoken. Het plastic plafond vatte vlam en er volgde een explosie. Op videobeelden is te zien hoe snel het vuur zich verspreidde. Volgens de Russische autoriteiten zijn de mensen die zijn omgekomen gestikt in de rook, gedood door de explosie of in paniek. in de paniek die uitbrak onder de voet gelopen. De twee eigenaren van de nachtclub zijn opgepakt. Onderzocht wordt of zij de veiligheidsvoorschriften hebben overtreden.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 Dit plaatje van Hollen uh, en Out of Touch hadden we het even uiteraard over het uh, toch wel plotseling overlijden van uh, Ramses Chaffie uh, afgelopen week. Zo dadelijk gaan we daar uiteraard veel meer aandacht aan besteden. Maar eerst gaan we even vertellen wat we in u 2 allemaal gaan doen van dit programma Albert-Jan. Nou naast voetbal natuurlijk uh, gaan wij uh, bellen uh, met de voorzitter van de ondernemersvereniging uh, Zandvoort. Gert van Kuik. K want die hebben een bijeenkomst gehad waar de nodige, nodige dingen zijn besproken. Dus dan gaan we even vragen... Uh, hoe die avond is verlopen. Nou voor de rest uh, natuurlijk de, de filmagenda, uh, uh, dat kakeel op die damherten. Uh, ik, ik weet niet of je dat door de Doctor Visserstraat heen ja, en zo. Ja, ja ja. En het reproduct. Uh, we hopen dat de Louis van der Meij uh, de studio kan vinden. Vorige keer ging het wel goed. Want we toch even met hem. Uh, we hebben over de driebanden toernooi dat in een beslissende fase is gekomen. En uh, nog veel meer ander nieuws. En uiteraard Ramse Shaffi. Vorige uur hebben we een uh, nummer van hem gedraaid. Samen met uh, Liesbeth Lust. Ja. En uh, Laat Me. En nu uh, de keuze op de volgende uiteraard. Hè? Want dat is ook een hele mooie single van hem. Ja. Zing, ja. Zoals... vecht, heel wit. Er is, er is van, ons toch een icoon. Lachwerk en een wonder. in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.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 moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, het huil, dit laat werk en bewonder.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 De Zandvoorts Radio, hoor je Fleetwood Mac En go your own way. Nou, we hopen dat uh, Joop Frenesse regenpakt bij zich heeft. Of is het alleen maar een plaatselijke bui die we hier hebben op het Gassersplein, uh, Joop? Nou, uh, ik zou zeggen, op het regent hier wel, maar een, pff, een beetje. Nou, het is hier behoorlijk te keer aan het gaan. Dus, uh... Nou, dan krijgen we er straks waarschijnlijk wel, want de wind komt gewoon daar vandaan. Goed, uh, de wedstrijd is in de 42e minuut op dit moment. En uh, Zandvoort heeft eigenlijk... Niet meer die druk uh, op, het, uh, op het doel van het uh, van de helder. ...van zeg maar 20, 25 minuten geleden. De helder komt er wat vaker uit, wordt wat gevaarlijker voor het doel van uh, Boy de Z. Alhoewel Salt nog een verschrikkelijk mooie kans heeft gehad. Een mooie aanval, die Nasjeberg helaas afronden door een schot op de paal. Het, het is niet anders, die bal verdiende eigenlijk meer. Maar de keeper van, van h kon er niet bij komen en die werd geholpen door de paal. Uh, op dit moment begint het veld al wat, wat glad te worden eigenlijk. Dat merken allerlei glibbe partijen. Het was natuurlijk nog niet helemaal droog, maar het was goed bespelbaar. Het begint nu wat harder te regenen. Ik dat ik nog maar eventjes uh, zo meteen een droog plekje ga opzoeken. Aanval van Sandvoort over de rechterkant. Slechte voorzet vanuit berg Kan heel simpel verdedigd worden. En via de zijlijn mag Sandvoort de bal weer in gaan brengen. Aan de rechterkant van het veld gaat uh, Maurice Mol dat doen. Het is uh, uh, zeg maar vijf meter vanaf de cornervlag. En dan gooit hij naar berg. Die raakt de bal nu kwijt. En de bal wordt naar voren getransporteerd waar Ronald Kalas kan oppakken. Kalas probeert daar uh, de, uh, Mol te bereiken. En die bal gaat over de zijlijn. Dat komt Mol niet meer binnen. HCSC uh, mag gaan gooien. En dat, uh, dat is ondertussen gebeurd. Ik zal kijken of ik even ik toch over die regeling kan komen hier. Want ik moet er een beetje droog van zitten. Want het begint nu echt. Uh, daar krijgen wij jullie bij nu op. Dat uh, heb je zeker wel in de gaten. Ja, baan, ik had het al uh, gezegd tegen je. Dus, <lacht> ja, ja, ja. Goed, dat moet ik gewoon meenemen. Dit is een buitensport. En, uh, da en daarom ben ik elke keer weer. Waarom ik ben gaan basketballen? Dat is heel simpel. Om lekker droog te blijven. HCSC mag weer gaan ingooien. Ter hoogte van de middenlijn en dat doet hij slecht, Hij gaat via mol en de verdediger van HCC over de zijlijn, nog steeds aan die rechterkant van het veld, wel de ruimte eigenlijk aan de linkerkant is de hele Westertal paaltje van de oort, paalt moet ik natuurlijk zeggen, die is daar sneller dan zijn directe tegenstander en komt regelmatig met de bal door, maar ja, dan moet die bal, moet die, die de bal gaan krijgen, anders lukt dat weer niet, weer een dieve bal van HCC, en daar zit het, Tjertarissen. Die, die krijgt het daar moeilijk twee mannen om hem heen, wordt gepasseerd maar dat is ondertussen gekomen, en dat is een, een slapschot dat de meter van half, anderhalf laag gaat maar vierde Jan voet van het veld. En dat is natuurlijk een corner voor HCC, nog steeds aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. Klok zit ondertussen op 43,5 minuut. Dus uh, ja, misschien iets erbij. Uh, je weet het nooit bij. Schrijf zegt natuurlijk, er is er één of twee bestuurbehandelingen geweest. Meer niet, dat viel echt wel mee. En dat, uh, dat ja, zal misschien een anderhalf minuut trekken. Goed, die bal is nog steeds in de plaats. Dus de corner kan de halve nog steeds niet genomen worden. Even kijken, ja, daar gaat hij komen. Kijk of de scheidsrechter een ja, signaal wil geven. Ja, hij mag komen. En daar gaat hij bal dan, met de wind in de rug. Zwaait, blijft hangen, blijft helemaal hangen. Kan de stand van de weg krijgen? Dat is Remco Rondé, die kon zijn voeten tegenaan krijgen. Maar voor de voeten van de spits van de HCC. En die kan die er niet, niet inzetten, die moet terug gaan spelen. En weer een aanval van de HCC. door het centrum heen. En een vrije schop daar voor HCC. op de rand van de 16 meter gebied. Daar werd iemand aan een shirtje getrokken, geeft de scheidsrechter eraan. En dat wordt natuurlijk levensgevaarlijk. Want dit is wel heel erg dichtbij met die wind in de rug. Dan kan je zomaar een kanonskogel om je oren krijgen. Bolivet zit daar op zijn muur nu zo goed mogelijk neer. En dat, dat, dat trucje van vorige keer dat zal hij niet meer herhalen om ernaast te gaan staan. Dat kan ik niet geloven. En hij blijft roepen, maar dan wordt hij geluisterd. Ja, wordt wel geluisterd. En dan gaat, gaat hij opstellen. De heren van HCC hebben ook uh, nog eventjes uh, uh, met elkaar overlegd. bal moet ermee terug van de schrijf De goede schrijf zegt, dat had ik er straks al gezegd. Niks mis mee. En daar komt die bal. Wordt wordt die diep gespeeld. En dat is, kan hij er verder bij de komen. Die kan er nog net werken. En gaat hij over de zijlijn? Nee, nog niet? Ja. ...over de zijlijn, de vier ...en dat is toch weer een metertje op 15 van de uh, achterlijn. Dat was een slim genomen vrije schop. Er stond iemand aan de zijkant van de muur... ...en die kreeg die bal pas, maar de bal was iets te hard... ...waarschijnlijk ook door de gladheid van het veld en door de wind. En daar is weer een vrije schop voor HCC... ...en weer op de rand van het 16 meter gebied. En nu kon ik niet zien wat er aan de hand was... En Pak gewoon even een paar meter. Ja, een goede schijf zitten, ligt nog gewoon weer lekker terug. Huppatee, daar laat je hem liggen en niet anders. En hij gaat uh, waarschijnlijk een zijn geven voor die vrije schop. Nu doen ze het anders. Er staat in ieder geval geen man meer naast de muur van HCC. De muur is natuurlijk verstoppen, maar niemand ernaast van HCC. Heel hoog, hij is hoog. Dan kun je de 500 van de als keeper. Daar gaat die bol er nooit in. Hij is over de uh, balvanger gegaan. Ik denk dat we terug moeten, want het duurt er wel even. Of moet ik nog even door blijven praten? Zeg het maar. Nee, Joop, we houden het hier even bij. Hey, dank... Het is dus ook meteen het eindsignaal van de schijf zetten. Dus we hebben het precies op tijd gepland. De zand is 1-1. En we gaan een, een mooie tweede helft tegemoet. En uiteraard straks weer meer van Nes. We gaan weer een muziekje voor je draaien. Eentje uit de jaren 80 natuurlijk. Hier is Dayton en The Sound of Music. Gezellig druk in de studio van CFM enzovoorts. En ook José is aanwezig en die is lekker aan het meezingen met die puiker. Swap, swap, swap, swap. <laughs> nou ja, er komt wel iets meer tekst bij kijken hoor. Je hoort de Dayton uit 1984 met The Sound of Music. Nou, we hebben goed nieuws voor de luisteraars. Louis van der Meij, hij heeft de studio ja, gevonden. gevonden. Ja. Goedemiddag, Louis. Louis. Ja, Welkom. Ja, hartstikke leuk dat je weer bent, jongens. Even, uh, het, waar we voor je hebben uitgenodigd, uh, Louis. Het uh, driebandenkampioenschap uh, van Zandvoort uh, is in een beslissende fase gekomen. En jij kan ons alles over vertellen. Hoe is de stand van zaken? Ik ga jullie helemaal bijpraten. Helemaal we hebben goed. afgelopen woensdagavond de zevende ronde gehad. ...in het onwijs gezellige café Bluis aan de Burenweg. één van de oudste cafés ja. en één van de gastvrijste cafés, mag ik wel zeggen. En daar hebben we, ja, dus onwijs, uh, ja, het was een spannende avond eigenlijk... ...want er zijn wel een paar mensen gesneuveld in de, oh. uit de top. En uh, als ik dan eerst even neem de leider van vorige week, Rob Tan... ja, uh, de, uh, bastaman, ...de ex bastaman die stond bovenaan... ...en die uh, heeft helaas in 20 beurten maar één punt gemaakt... Dus die is uh, van de eerste naar de zesde plaats geduikeld. Oh, hoe, kan, hoe kan dat? Moest hij laat spelen of zo? Nee, of was ja, hij, hij, nee, hij had, uh, zijn vrouw was er wel bij. Dus meestal als zijn vrouw erbij speelt hij wat slechter. Ja, oké. Okay. Maar uh, hij had, uh, ja, hij, ja, hij speelde had zijn ook, dag niet. Hij had zijn dag niet. Dus oh. uh, dat is jammer. Nou, uh, dan hebben we even kijken. Op stip van 4 van naar 1 is Dick van Dam gegaan. Van de Lamstraal. Ja. En die, uh, ja, die zat er heel goed voor. En die, uh, hij heeft een goede kans om kampioen te worden. Oké, okay, die, die staat vier aan kop? Of, uh... Hij staat uh, vier punten voor. Ja. Nou, dat zegt maar dat dat ongeveer twee verschil is. Ja. Dus als hij in de laatste ronde er vijf maakt, zou hij kampioen kunnen zijn. Maar ja, goed, je weet het nog niet, want er is één partijtje is niet uitgespeeld afgelopen woensdag. Oh. Door een klein uh, akkefietje. En dat was gewoon al jammer voor de sfeer. Ja. En, uh, maar daar zijn ze nog niet uit of dat nog uitgespeeld gaat worden, die partij? En uh, als die wel uitgespeeld wordt... Ja, dat dan, zou wel mooi zijn als ze dat doen. Dat hopen we wel. Ja. En dan uh, zou Theo Keur, want daar gaat het ook om... Ja. Zou uh, naar de tweede plaats gaan en zou 1 à 2 punten achter staan. Dat scheelt één bol. Dus dan zou het nog heel spannend gebeuren kunnen worden. Ja, dan krijg je wel een mooie, mooie, hele spannende ontknoping volgende week. Ja, dus uh, de top 3 is op dit moment onder voorbehoud Dick van Dam. Die staat eerste met 62,8 punten. Dan staat Ron de Jong, staat tweede met 68,7 en Theo Keur staat hier op 58.5. 58, dus ja, het zit, het zit heel dicht bij elkaar. En uh, Louis van der Meij? Hoe doet uh, die? Louis heen? van der Meij is met stip gezakt. <laughs> oh, met stip gezakt. Ik denk, daar komt hij aan. hè? Ja, draai dat papiertje nou even om. Ja, nou, daar sta ik, daar sta ik er nog slecht voor. Nee, ik, uh, ik heb geen groeten nooit dit jaar. Ik, uh, ik sta 16e. Ik moet mijn eigen dicht schamen, maar het is niet anders. Het lukt gewoon niet. Voorbereiding niet. Uh, nee, het uh, nee, niet goed. Nee, nee, nee. het uh, gaat gewoon even niet. Oh. Dus uh, nou, ja, dat maakt niet uit. Ik, uh, ik heb dat toernooi al vier keer gewonnen, nu een ander. Ja. Huh? Ja. Ik heb nog wel het hoogste gemiddelde, dus daar ben ik nog wel blij om. Dus ik heb nog wel uh, redelijk gespeeld. En ik heb ook nog de hoogste serie in het toernooi staan. Oh, oké. Okay. Uh, dus dat is ook leuk. En een, uh, de ja. Café's is ook even belangrijk. Ja, ja even ploegen, we natuurlijk ploegen, ploegen, ploegen, hoe dat, het bij de ploegenklassement. ploegenklassement ja. En daar staat Café Bluis. Die stond dik en dik voor de hele competitie lang. Maar die uh, heeft uh, de hete adem van de lamstraal uh, in zijn nek. Want dat scheelt nog maar drie puntjes. En drie puntjes, dat is nog ineens twee karambols. Dus nee. als, dat, als die team zo uh, blijven spelen, wordt dat ook nog heel spannend uh, gebeuren. En Café Bluis 2 staat daar maar weer... Eén puntje achter. Het is echt een biljartcafé, hè? Dat ja, Bluis. dat Bluis is een geweldig café. Ja. en uh, Ja, het is jammer dat er bij Bluis twee keer wat gebeurd is. Ja. Wat echt een beetje de sfeer weggehaald heeft. En uh, ik wil toch Armando eventjes uh, veer uh, in zijn reet houden. Ja. Zo op zijn Holland gezin. Ja, Want die, ja, jongen, ja. die jongen doet uh, echt uh, onwijs zijn best om het uh, gezellig te maken. En ja. het is gewoon een beetje jammer voor hem en voor het hele gebeuren. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon jammer. Maar even verder met het puntenklassement. Alle kroegen hebben dus teams afgevaardigd. Ja. En kan je dat rijtje even, even completeren? Want uh, dan hebben we dus Bluis 1, Bluis 2 op 1 en 2. En dan? Nee, Café Bluis 1 oh. staat eerste. De Lamstraal staat uh, tweede. Café Bluis 2 staat derde. Dan ja. heb je Café de Lip ja. van Peter Versteeg. Die speelt ja. voor Oomstee. Die staan vierde. Café Oomsteef zelf vijfde. De Lamstraal twee zesde. De Zwervers, is van Café Alex, die noemen de zwervers. De Zwervers. Ja. Zo gedragen ze zich ook. Okay. Die staan zevende. En Café Alex zelf aan het achtste. Dat moet dus een heel gezellig café zijn uh, ja. als je het laatste staat. Als je, laatste staat, ja, ja, dan dan dan je, je het laatste staat, ja. het feest gezellig kan beginnen. Het feest kan beginnen. Dus, uh, en, uh, ja, hey, dat tot zover: de tussenstand en de grande finale 12 december. Ja, dat wordt uh, gespeeld bij de Lambsdral. Ja. Aankomende. Dat is traditie getrouw, hè? Dat is altijd de finale of niet? Nee, de finale die uh, wisselt. Oh, okay. Dus uh, dit jaar hebt de Lamstraad, volgend jaar zeg maar Bluis. Dus iedereen krijgt een keer de finale. Okay, maar... En dat is zo eerlijk, ja, dat, is gewoon, dat hoort er gewoon bij. Volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag en dan speelt. Dan gaan we van uh, 24 gespeeld uh, tegen 23. En dan krijg je op het eind krijg je de grote finale. 1 ja. tegen 2. Hoe laat uh, begint dat? Uh... Kwart over zeven ja. beginnen we. En, uh... Vermoedelijk de laatste partij rond een uur of twaalf? Ja, half twaalf denk ik. Dus, ja, dus euh, zijn man moet uitzenden. Ja, maar, hey. ja, maar goed, dat, is, dat, dat weet je van tevoren. Ja. Andere, andere avonden weet je dus wel tegen wie je moet spelen, maar niet tegen hoe laat, want dat wordt gelood. De tijd wordt gelood. Ja. Hoeveel snippartijen je partijen hebt. Nu, nu weet je hoe laat je moet spelen. Dus ik ben. Ik moet s middags vroeg aan het bier om een beetje in vorm te raken. Want ik moet al heel vroeg spelen die avond. Dus. Oh, hoe lang ben jij aan de beurt? Nou, ik speel denk ik de vierde, vijfde partij. Oh, ja. Dus dat is mooie dat is tijd. Als je wat lager staat, dan ben ja, je lekker. Dan, ja, dan kan je lekker. Ja, kan je je je zelf, <laughs> zelf, uh. Is dat voor ons zo, Rob? Ja, een mooi <laughs> voordeeltje. Dus, uh, Elk nadeel heb ze voordeel, voordeel. He, zeggen ze dan altijd. Klopt. Dus dat is even de stand van zaken in het driebanden gebeuren. Oké, okay, volgende week zaterdag vanaf 7 uur... Uh, Café de Lambsdorne. Café de Lambsedan. De grande finale van de drie Bieden hè. Ga kijken. Ja. Louis, hartstikke bedankt voor deze update nog even. Hoe is het met uh, Kika? Hoe is het met... Uh, het het, uh, het Kika-team, ja, daar wou ik ook nog even iets over zeggen ja. eigenlijk. Want ja. wij uh, stonden... Als we het nu even goed bekijken, staan we op de tweede plaats. Oké. Okay. En dat gaat onwijs goed. Uh, van de week moesten we tegen de bovenste spelen. Ja, ja we hebben 10-9 verloren. Maar dat, dat is niet erg. Als wij ongeveer... 9 à 10 puntjes elke week scoren. Blijven gewoon in de top meedraaien. En uh, ja, dat gaat hartstikke lekker. Dus daar staan we tweede. En dan gaan uh, vier teams door. Ja. Naar de finale. Ja, en die, die finale met dat veel geld. Weet je ja, wel. Dus top. daar willen we proberen in te komen. Ja, het wordt goed. Elke tegenstander waar we tot nu toe tegen gespeeld hebben. hebben die is... Ja... Die gooien je geld in de pot. Dus ja. Kan je alvast een uh, kleine tussenstand geven, Louis? Uh, ja, wat zal ik ik, ja, ik kan niet in die pot kijken. Maar ik denk dat we toch wel op de 1500 euro zitten. Oké, okay. Grandioos. Dus, uh, ja, ja, en dat dan... is alleen maar het biljartgebeurde wat we gedaan ja. hebben. Ja. En we Initiatief gaan... van, uh, de, de, van de omstelling. Ja. Ja. ja, en ik heb geregeld dat we 19 december. Dus uh, dan gaan we collecteren bij Albert Heijn en Overveen. Dat heb ik hey, geregeld. Hartstikke goed. Dus dan hopen we 300, 400 eurotjes bij elkaar te krijgen. En we gaan het ook nog een keer in de zand voor doen. En dat wil ik nog eens een keer melden aan jullie. Of jullie dat ik ja, ja, wij volgen jou op de voeten, Louis. Maar dat geef ik wel een keer door. Maar Kika gaat, ja, gaat goed. Oké. Okay. Louis, hartstikke bedankt voor de komst naar de studio. Hou ons op de hoogte, want ja. we leven ongelooflijk mee met zowel de driebanden als met de competitie. Ja, ik wil die week erop nog wel wat komen vertellen over de finale. Over ja. De, uh... ja, absoluut. Ben je deze alweer uitgenodigd. <lacht> Oké. Okay. En dan hebben we, wie regelt de koffie? Ja, zij, zij zal er ook bij zijn, dus kijk, bak een bakje koffie. Oké. Okay. En uh, tot dan, Louis. Hartstikke okay. bedankt, Louis. Succes Dankjewel. met het programma, je Dankjewel, Louis. Pleps is de volgende die we voor je gaan draaien. Ik wist niet dat je kwaad werd. Ja, ik ken het plaatje niet, maar we gaan hem nu meeleven. Oh, jij wel. Ja, Dan horen we straks wel wat over. Was los bij Kees en Paard op de automaat. Met de wogen van Sean, grote grote Amerikaan. Hij zaten goed in de laak. Hij haalt maar één ongemaakt. Er dus zat geen motor meer in. Ja, behoorlijk veel trek Ja, je kaar en giet kopen Hoef je niet meer te lopen Een wekkere, een Man in een kamatie. Man knap je lekker. op voor de oude graag nog paard de plummer. Acht was wel een <tieden> beren en lopen. Morgen fiets te gaan kopen. Zo gauw. Maar toen niemand het zag, verdween de kreng in de graag Alleen die keren van die fiets zag ik niet verwacht De knaapie lekker op De knaapie lekker op Wist niet dat je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 Het moment dat ik hem zag, hij houdt erg van muziek. Gaat over mij. En hij is ontzettend cool. Hij denkt heel erg uniek. Oh ja. En zijn blik die is zo zo. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Zo oh. leeg. Leuk, ja, deze sigiel van, de van de, de Ik ja, kan niet uh, ja, Nee, dat weten we wel. Ik, uh, ik ben verliefd, zo heet, zo heet dat nummer, uiteraard gedraaid. Omdat het vandaag 5 december is, uh, Albert-Jan. Ja, de Sint. Vanavond pakjesavond. Maar even heel iets anders. Met het aantreden van Gert van Kuik als voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Heeft het bestuur enkele ambitieuze plannen gelanceerd afgelopen week. Van Kuik ergerde zich aan de vaak klantonvriendelijke manier van ondernemen. En uh, als het goed is heb ik je nou aan de telefoon Gert, welkom in de uitzending. Ja, hoi, goedemiddag. Uh, uh, als ik het artikel in de Zandvoortse krant moet geloven, heb je wel de nodige ambitieuze dingen neergelegd. Nou, ja, ambitieus, kijk, uh, ik wil in ieder geval proberen om uh, met z'n allen, met alle ondernemers, te even kijken of we iets beters neer kunnen zetten, een beter product. Ja. En een van de onderdelen van een goed product is onder andere klantvriendelijkheid en gasgewichtheid. En ik vind dat daar nog wel wat aan te verbeteren valt. Zij het, dat heel veel ondernemers dat natuurlijk wel erg goed doen. Maar helaas ook een groot aantal wat minder. Ja. En ik hoop dat we daar een verbetering in kunnen aan gaan brengen, met z'n allen. En een van die dingen waar jij het toen over had, is ook de kerstaankleding. Die blijft ver achter bij wat jij graag zou ja. willen zien. Ja, als ik nou in de kerkstad kijk... en in de, met name in de halterstaat in de kerkstraat... Uh, is dat eigenlijk, vind ik, gewoon diep Gewoon slecht, zeg maar. Uh, ondernemers die uh, wel in bezit zijn van zo'n kerstding... maar het niet hebben hangen of niet hebben branden... of überhaupt niks hebben. Ja. Uh, dat vind ik gewoon heel triest. Dus je ziet op de grote klok, dan zie je ook de kennelijk betere ondernemers... want dat is keurig verlicht. En zo hoort het in de kerk en de halterstaat ook. En het geeft gewoon een heel triest beeld... Uh, in de decembermaand dat het... Uh, dat het zo slecht verlicht is. Uh, dus ja. ja, dat stoort me mateloos. Nou, nou is dat dit vaak een, een, een, een puntje, wat kost me dat? Hè? Zo reageren ja. menig ondernemer en dan zeggen nou dat doet niet aan mee, want het is te duur. Ja. Is, het, is, het, is, het, is het duur? Nee, nee, nee. Uh, in het verleden hebben we toen, een, een, een groot aantal jaar geleden was ik ook uh, bestuurzit van de ondernemersvereniging. Toen had de ondernemersvereniging zelf ja. feestverlichting in bezit. Uh, ouderen onder ons weten dat nog wel. Nou, dat toch een gat in de begroting, gewoon van 40.000 gulden destijds. Nu kost het ornament, dacht ik uit mijn hoofd iets van 200 uh, tot 250 euro aanschaf per uh, deelnemer, ja. eenmalig. En dan dacht ik ieder jaar 71 euro voor het uh, op- en aanbrengen, het uh, afhalen en het ophangen. Uh, nou, ik vind dat uh, dat zou geen, uh, geen enkele winkel in Zandvoort en Bletscher moeten zijn. Nee. Um, ja, en dat is dus jammer om te constateren, met name ook um, de wat grotere winkels, de ketens zeg maar, yeah. die, um, die uh, meerdere filialen in Nederland hebben, eigenlijk klassikaal uh, niet meedoen. Uh, Uitzondering bijvoorbeeld uh, de Albert Heijn, die uh, heel actief is en uh, ook uh, keurig gegevenheid uh, verlicht. De ja. Hema, maar er zijn ook andere bedrijven die gewoon uh, hier zitten om geld te verdienen, ja. kennelijk, en verder niks doen aan het uitdrukken, dat ja, ik vind ik uh, eigenlijk een schande. Ja. Uh, je hebt samenwerking gezocht, even een, een ander punt uh, tijdens jouw, uh, jouw uh, betoog, om het zo maar te zeggen. De zogenaamde mystery guest shoppers. Ja. Uh, dat doe je in samenwerking met een school? Ja, met uh, een aantal, uh, ik, ik meen een achttal, uh, ja. die gaan daar een afstudeerscriptie van maken. Ja. Dat hebben we in overleg gedaan met in Holland, in Overveenhalen. Ja. En als het goed is zijn die nu uh, actief, deze week, komende weken. Ja. En uh, ja, nou, om, ja, er komt een rapport uit en er kwamen aanbevelingen, er kwamen opmerkingen en dat gaan we op 25 maart uh, met z'n allen publiceren. Ja, want het uh, lijkt, lijkt me zinvol iets, want dan krijg je ook wat feedback terug van de, van de ondernemers waarom ze dan niet met bepaalde activiteiten niet meedoen en, en uh, of ze klantvriendelijk zijn en, en dat soort dingen. Ja. Uh, een ander punt wat je aankaarde: uh, nieuw Noord. Ja. Uh, wat wil je daar uh, eigenlijk mee, Nou, ik wil het op de... vanuit de ondernemersvereniging uiteraard? Ik wil het in ieder geval op de kaart zetten ja. en um, uh, dat lukt aardig. Uh, ik heb maar één idee, ik, ik kwam met een trein vanuit uh, Haarlem-Zandvoort binnen ja. en dan kijk je rechts waar je en dan zie je uh, eigenlijk een schandalig stukje uh, industriegebiedje wat er voor een meter uitziet en dat is wel het gezicht wat, uh, wat veel uh, toeristen krijgen als ze Zandvoort voor het eerst binnenkomen. Nou, uh, het blijkt daar op grote schaal, uh, ja, het ziet er gewoon niet uit. Nee. En ik zou, uh, de bedoeling is dat we daar in januari met de politiek en met de Kamer en uh, wat meer belanghebbenden hopelijk uh, een schouw gaan kunnen organiseren. Dus eens kijken met z'n allen hoe het er echt uitziet. Ja. Uh, en met enige bedoeling is dat het op de politieke agenda komt en dat de, de partijen de komende vier jaren uh, na de gemeente dit ook eens uh, serieus gaan aanpakken voor ver. Um, dat al niet door enkele partijen in hun programma is opgenomen ja. hebben we ze in ieder geval uitgenodigd daar wel een visie op te ontwikkelen nou, je, je laat ze gewoon zien hoe het eruit ziet en uh, ja. hoe het ervoor staat en om alleen maar hun betrokkenheid uh, daarin ja. te vergroten ja. Ja. goed initiatief nou ja. Ja, we zijn natuurlijk al met z'n allen bezig met die loodactie die, die, die ja. van jullie die loopt perfect Tenminste, ja. mijn vrouw die loopt menigmaal uh, de winkel binnen ja. om weer te deponeren ja. uh, je hebt veel evenementen organiseren en uh, de winkeliers, die samenwerking ja. Ja. Uh, daar kan ook wat verbetering in komen volgens ja. jou? Ja, ik vind dat we veel te weinig leden hebben. Ik vind dat er uh, veel te veel freeriders zijn. Ja. Mensen die uh, op eigen houtje en op eigen initiatief allerlei dingetjes doen. Maar vooral als het hun zelf uitkomt. En niet als het in, in het belang van de hele uh, gemeente is of de hele ondernemersgemeenschap. Ja. Dat, uh, dat betekent naar mijn idee dat de kwaliteit af en toe uh, zwaar te wensen overlaat. Maar ook coördinatie, samenwerking. Ja. En ik wil proberen, maar goed, ambitieus. Ja, dat is heel ambitieus, ja. Ja, ja, maar goed, weet je. Eh, als je die ambities niet hebt, dan was ik er ook niet aan begonnen. En nee. als, eh, als, het niet, eh, als je die duidelijk resultaat kan boeken na één of twee jaar, ja, dan moet je waarschijnlijk constateren dat de ondernemers dat niet willen. Maar 25 maart hebben we een grote avond georganiseerd voor alle ondernemers. Ja. Of ze nou lid zijn ergens van of niet lid zijn. Of nou horeca is of strand of noord of, of wat dan ook. Ja. Uh, daarvoor hebben we een heel aantrekkelijk programma opgezet. Dat is uh, zo'n beetje helemaal rond, okay. uh, ook met medewerking van de kamer en van de gemeente en van andere partijen. Ja. Uh, is natuurlijk de mystery shoppers, maar ook. Uh... Ja, dan kan je het rapport mooi bespreken. Ja. Dan, uh, dan komt. Uh, we hebben een hele bekende Nederlander. ...die uh, dit hele verhaal uh, heel goed en leuk en boeiend om elkaar kan praten. Oeh, spannend. Ik wil natuurlijk niet verkappen ja, ja, ja. wie dat wordt. Nee, nee, nee nee, <laughs> nee, nee. nee, nee, En we hebben wel aan het afsluiten, hebben we de netwerkkoning van Nederland. Dat is een Amerikaanse Nederlander. Ja. Die, um, de, ja, dus is de koning van het netwerken. Typisch Amerikaans, heel erg over de top. Ja. Maar daardoor um, um, erg boeiend, hilarisch, maar ook, noem uh, uh, uh, dat, ja. leerzaam. En dan hopen uh, we naderhand dat alle ondernemers uh, kunnen netwerken met elkaar en dat iedereen overtuigt dat je het echt met z'n allen moet doen. Ja, nee. ja want dat. Uh, dat in alles wat jij, wat jij wat jij stelt, is die, die, die, die integratie van, uh, van ondernemersvereniging met die, met die om, zoals ik het dan noem. Die, uh, die alles op eigen houtje doen en zich niet committeren aan uh, aan het nobele streven ja. van de ondernemersvereniging. Om met z'n allen. Uh, je, kan, je ziet het bijvoorbeeld aan de kerst, Wat hadden we het in het begin van het gesprek over. Het is jammer, want het moet gewoon vol hangen met kerstbomen en ja. kerstverlichting. Ja. Nou, dit jaar is het te laat, maar volgend ja. jaar hebben we binnen de overheid een commissieshop gericht die de decembermaand Er gebeuren heel veel dingen, onder andere dat, dat initiatief van Ankie Miesenbeek, Hartstikke goed, die uh, sprookjeswandeling. Ja. Nou, uh, dat willen we onderdeel maken van een integraal uh, decemberplan. Uh, uh, we hebben al uh, nu bands vastgelegd voor Sinterklaas en voor de kerst. Want dit jaar was het helaas te laat. Ja. Maar volgend jaar is de muziek uh, tijdens de kerst en tijdens de uh, Sint. En we willen gewoon meer doen. En dan gaan we in januari met een aantal mensen en ook met ondernemers kijken hoe we... Ja, december moet gewoon veel meer flitsen in Zandvoort. Het is dus nu een dooie, stille, zielige, donkere bende. En daar moeten uh, veranderingen komen, Gert. Absoluut. Rob? Ja, Gert. <grijpte> hey, <tot> hij was er ook <tot> nog. Ja, ik ben er ook nog. Ik was helemaal geconcentreerd aan het luisteren naar okay. jullie. Dus, uh. ja, nee. nee, ik hoor, uh, hoor dat verhaal zo. En dan uh, die samenwerking tussen bijvoorbeeld uh, de Strampachtersvereniging, de VVV, uh, de Horeca Nederland, afdeling ja. Zandvoorts en het uh, Overzet. Ja, die moet gewoon, gewoon veel groter worden, volgens mij. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk het platform, wat op zich, die verenigingen, dat is een goede stap. Alleen, uh, wat ik allemaal zeg is niet nieuw hoor, want dit zei ik tien jaar geleden ook. Ja, klopt. Alleen, het is uh, naar mijn idee nog iets slechter geworden dan het tien jaar geleden was. Dan maar het, het, maar, maar het, zegt, het zegt wel even over, de, over de pro, de, ja, hoe groot het probleem eigenlijk ja. is, want tien jaar geleden hadden we, had je, hadden we dezelfde discussie. Ja, klopt. En uh, daar, daar is, uh, nou, dat ben ik met je eens, geen verbetering ja. opgetreden, eerder een verslechtering. Ja, absoluut. Nou, en, en, uh, ik ben gevraagd om, om uh, voorzitter te worden en uh, ik ben niet om zeg om maar, alleen uh, de kerstverlichting en de en, nee. muziekpaviljoen en te doen. Maar er moet echt, ik moet echt na twee, drie jaar kunnen zeggen, jongen, we hebben een slag geslagen. Uh, dit is een fantastische badplaats ja. met allemaal hele mooie dingen. Uh, en dat, dat kunnen we nog verder uitbuiten. Dat doen we gewoon niet goed genoeg. Zou, dat schiet me nou zo in, in de zin hoor. Zou er misschien ook nog een, een, taak, een financiële taak kunnen worden weggelegd voor de gemeente? Ja, Absoluut, maar weet wat het is. Ik, heb, ik zeg laten we eerst, als ik naar de ondernemers kijk, ja. die hebben natuurlijk terecht vaak, of ook vaak en niet terecht, kritiek, opmerkingen over de gemeente. Ja. Maar er zitten ondernemers bij die uh, zo slecht ondernemen in mijn opinie, dat ze niet eens het recht hebben om uh, de gemeente ergens over aan te spreken. Ja. Want ze hebben hun eigen token niet eens worden. Er ja. zijn winkels in, in, in, in Zandvoort die het begrip gastvriendelijkheid uh, niet eens kunnen spellen. Nee. Laat staan dat ik vind dat ze commentaar zouden moeten hebben op de gemeente. Eerst je eigen troepen op of je eigen winkel. Ja. En de, laat ik het zeggen, het merendeel is goed hoor. Ja. Maar juist um, de toon voor Zandvoort wordt gemaakt door degene die het niet goed doen. Klopt. En uh, de, de negatieve invloed op al die positieve initiatieven die er wel degelijk zijn. Ja, absoluut. Ik ben helemaal bij. Uh, heb nou, jij nog iets wat je wat? kwijt wil Gert? Nou nee, ik hoop alleen dat uh, dat uh, voor zover uh, kijk... Uh, ik weet dat um, wat ik zou willen heel erg ambitieus is. En er zijn mensen die zeggen je trekt aan een dood paard. En uh, het is al eerder gebeurd. En dat is voor mij nou juist de uitdaging om, uh, je moet het nooit opgeven. Er zijn zoveel goede ondernemers in Zandvoort. er zijn ja. zoveel leuke initiatieven, er zijn zoveel uh, mensen die het ook met me eens zijn. Ja. Nou, dat, dat moet toch gaan lukken. Dat, dat, we moeten die positieve, dat positieve gevoel moeten we versterken, vasthouden en uitvoeren geweldig. Ik wens je ontzettend okay. veel succes en sterkte ja. en wijsheid. Ja. En uh, we zullen de, de radio zal je op de voet blijven volgen. Oké, okay, graag zelf. Hey, succes met je. Da dankjewel Gert. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Gert van Kuik inderdaad. De ondernemersvereniging Zoonvoort is goed bezig. Als ik dat zo hoor. Hier is Back It Up. Tot de hoogte van de laatste nieuwtjes. Zal ik bij dit programma zoveel op zaterdag? Elke zaterdagmiddag zijn we er tussen 2 en 5. En uiteraard ook aandacht aan de wedstrijd van de week. En deze week spelen we thuis tegen HCSC. Joop, hoe is het daar? Goedemiddag ja, nogmaals. Ja, glad. Wel En Sans wordt 3 tot de kansen gehad. Dus ongelooflijk. Eentje vlak naast de paal, eentje net overgekopt... en eentje net op de paal gekopt. En die bal gaat er maar weer niet in. Het oude liedje van Zandvoort is weer bezig. Zandvoort kan ook moeilijk de bal in de ploeg houden. Uh, dat met de wind in de rug... Uh, ja, dat is dan zonde natuurlijk. Het, ik, ik vind dat in ieder geval, laten we zo zeggen... dat Zandvoort een mindere wedstrijd speelt... dan vorige week tegen Kennemeland. En de ACSC staat derde van onder. Dus ik, ik snap het niet. Ik weet niet of het een mentale kwestie is. Geen flauw idee. Maar de ballen gaan allemaal weer... lang aan over naar de, voor, naar de, naar de voorhoede uh, het veld is glad, uh, dus die bal die schiet door. En uh, dan moet je echt, ik weet niet waar, kunnen lopen om die bal in te halen. En meestal lukt dat dan ook niet. Op dit moment een inworp voor ACSC. Uh, aan de zij, nee. Het is nu voor Sanford overgenomen. En dat gaat, uh, uh, even kijken, Maurice Wol gaat zich ermee bemoeien. Gooit... Uh, Daarna zijn berg in de voeten, die krijgt een overtreding mee. Ja, Zandvoort mag een, uh, een vrijschop nemen, een metertje op vijf buiten verbied, en dan weer 5 meter vanaf de, de achterlijn. Dus uh, de, lamp, de luchtmacht van Zandvoort gaat zich weer opstellen hij gaat het zelf doen, komt die bal, kromme bal en de keeper kan hem wegboksen en daar is uh, ook weer net naast en dit was dan een schot van de Jan Sonneveld een metertje naast de paal, de geeft behoorlijk druk, maar nogmaals die bal moet er dan wel ingaan en dat gebeurt tot, tot, tot, tot nu toe nog steeds niet genoeg de keeper van HCC gaat de bal weer in het spel brengen de keeper die uh, de eerste helft uh, niet balvast was, daar kwam ook het zandvoortse doelpunt vandaan en nu pakt hij toch wel wat meer ballen ja, even kijken. Chris Dulger naar Jan Sonneveld. Dieptebaas wordt gevlacht... Ik kan het me nauwelijks voorstellen dat het buitenspel is. Eh, maar de scheidsrechter neemt het signaal wel over. Eh, daar wordt dus mee gezegd dat eh, inderdaad Berg buitenspel heeft gestaan. En HCC opnieuw de bal in het spel mag gaan brengen. Dat gebeurt ondertussen op de linkerkant van het HCC-kant. En daar gaat eh, de nummer 2, de linker verdediger paas daarin en dat is daar heel goed opletten van uh, Ron, uh, nee uh, Bas -Jan Kalers die speelde daar uh, Jans van der Veld aan en de bal gaat via voet van de ACC spelen over de zijlijn en Zandvoort mag gaan gooien, dat is ondertussen gebeurd en dan komt er een goed, goede aanval uit naar die is aan de zijkant is je los, gaat het 16 meter gebied in, ja geeft de bal voor en dat is een slechte paas want het stond in de bal van Zandvoort en dat was dan uh, na, uh, Michel Daan, de stond volledig afgedekt en de bal wordt dan ook nu naar voren getransporteerd waar ACC de, de aanval overneemt, het uh, dus is nu daar vier uh, tegen 4, komt de schot. En dat gaat rakelings aan Verstand voor zijn doel. Maar goed, uh, Boy de Vet lag in de goede hoek. Dus je had eventueel de bal waarschijnlijk wel gehad. En brengt de bal, de bal weer niet weer in het spel. Naar uh, Maurice Mol. Mol naar. Uh, even kijken. Zonneveld. Zonneveld probeert naar de andere kant de bal te transporteren. Dat lukt niet helemaal. En toch is het uh, daar die daar de, de voet van. Uh, uh, nee, de bal niet via de voet van AC's spelde. Over de zijlijn speelde. Hij deed het zelf. Hij miste dus de verdediger. En je kunt nu gaan ingooien. Op de middellijn van het veld is het nu het spel helemaal. Het is een kort veldje, kort geconcentreerd. En Michael Kauk kon die bal goed, goed aannemen. Speelt hem naar de rechterkant. Chris Dulger. Dulger naar Berg. Berg probeert hem aan te passen. Raakt de bal kwijt. En in de tweede die de bal nu over de zijlijn werkt. Ter hoogte van het 16 meter gebied mag Zandvoort gaan gooien. En dat wordt gedaan door Dulger naar Remco Ronde, Ronde. Die heeft daar een paas, maar die werd een overtreding omgemaakt. Daarom ging die bal verkeerd. En Zandvoort mag een metertje of 7-8 buiten het 16 meter gebied een vrije schop nemen. En dat is dan aan de linkerkant van het veld. Maar er wordt hier gewisseld. Even kijken wie gaat daarin komen. Er gaat in ieder geval Michael Kuil gaat eruit. En ik kan niet goed zien hier vandaan wie erin komt. Max Aardeberg zo te zien. Nee, Jurien Mans. Jurien Mans komt erin voor Marco Kaal. Die gaat dus, de hele snelle man, zal waarschijnlijk net achter de spitsen gaan spelen. En de vijf slot mag genomen worden door Michel Daan. Voor, nee, dat is niet Michel Daan, dat is uh, Nijsselberg. Uiteraard, Nijsselberg ligt een panklaar. Nee, bijna panklaar. Er uh, kan nog net weggewerkt worden, maar Maurice Smol neemt het spel over. Mol, aan link, link, link de linkerkant van het veld. Wordt er een overtreding gemaakt? Ja, Zandvoort mag weer een vrije schop geven. Het is behoorlijk druk nu in het slagschipgebied van HCRC. Met die vrije van, uh, even kijken, uh, Jans van der Velde, die gaat dat doen. Uh, vaak een hele fraaie, mooie trap. Gaat die bal komen? Hoog in de doelmond. En dat is een simpele point voor de keeper van HCRC. We hebben gespeeld 67 minuten. Sander zet ze 1-1. En straks komen we graag weer bij je terug. Dankjewel, Joop Fres. De laatste voor vier, gaan gaan voor je draaien. Nick en Simon. En pak maar mee mijn... Als je